9 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. Buitenlanders met diplomatieke onschendbaarheid... zijn de afgelopen vier jaar betrokken geweest bij 800 incidenten. Vooral verkeersovertredingen. Acht keer is melding gemaakt van huiselijk geweld... blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. In Nederland wonen 20.000 buitenlanders... die over diplomatieke immuniteit beschikken. Volgens minister Timmermans zijn incidenten... met zo'n grote groep niet uit te sluiten. Hij vindt wel dat elke overtreding er één te veel is. Het overleg tussen de Syrische regering en de oppositie heeft volgens VN-bemiddelaar Brahimi nog weinig opgeleverd. De delegaties spreken met elkaar in Zwitserland. Ze zaten twee keer in één ruimte bij elkaar, vanmorgen en vanmiddag, zonder direct met elkaar te communiceren. Bemiddelaar Brahimi hoopt dat de partijen morgen wel een akkoord kunnen bereiken over humanitaire hulp voor de belegerde stad Homs.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 In de Eredivisie heeft Feyenoord met 3-2 verloren... van hekkensluiter Ado Den Haag. De Hagenaars maakten in eigen huis ongeveer een kwartier voor tijd... het winnende doelpunt. Het weer. Vanavond en vannacht regen met kans op onweer. Hagel en zware windstoten. Er ontwikkelt zich bovendien een storm. In het noordoosten valt sneeuw. Morgen overdag zon en vrijwel overal droog. Later op de dag opnieuw regen en in het noorden en oosten sneeuw. Het wordt 0 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Vanavond Fotostudio De Jong, tien over negen bij de VPRO op Nederland 2. Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl 1 We maken een rondje langs de velden. We beginnen in Eindhoven. PSV AZ Roland van der Geer. Ik heb je een hoop horen vertellen. Maar heb je Maher eigenlijk al genoemd? Nee, ik heb Maher niet genoemd. Ga ik gelijk doen. Want het is 1-0. Maar Maher had de 2-0 op de schoen. Een bal van achteruit. Linkerkant van Willems. Op maatwerkelijk richting het schatsofgebied van AZ. Daar stopt Maher aan de rechterkant. Hij nam hem in één keer uit de lucht. Ja, richting de verre hoek. Maar net iets te ver. Bal zelden langs de goal van AZ. PSV heeft sowieso al twee, drie mogelijkheden gehad. Allemaal volgend op misschien wel de logische gelijkmaker... in die fase van AZ. Die had moeten vallen. Maar Paul en Maher... stonden dat ook maar succes in de weg. Dat was wel een curieuze fase. Maar het is nog 1-0... na 19 minuten door een goal van Jetro Winters. Rode FC Utrecht. daar niet Dat staat nog steeds 1-0... voor Rode JC na 64 minuten. Er is niet veel gebeurd... behalve dan de invalbeurt van de nieuwe Amerikaan... van FC Utrecht. Dan is het nou... Juan Agudelo of Juan Agudelo... want hij is Colombiaan... maar Amerikaans international. Hij staat in de punt van de aanval samen met de ridder nu bij Utrecht dat dus achterstaat. NAC volle Arman Absaroglouw. Ruim een uur gespeeld, 1-1 de stand en de wedstrijd is leuker geworden na die gelijkmaker 10 minuten geleden van Guillaume Fernandez uit een strafschop. Nak beseft dat het... Uh... Niet alleen maar kan afwachten als het hier drie punten wil gaan halen en gaat wat meer aanvallen. Is ook nu de betere ploeg in deze fase van de wedstrijd eigenlijk. Maar nu wel een aanval voor Pek Volle die we nog even kunnen meenemen. Maar Nak neemt die over. Nak heeft ook een aardige mogelijkheid gekregen via Hadouwier. Maar zijn schot zeilde een paar meter voorlangs. 1-1 met nog een half uur te spelen in Breda. Train running van de Doobie Brothers. PSV-AZ van Ronald van der Geer. 1-0 is de stand in Eindhoven. Dat is de stand na 23 minuten. Met dus meer kansen voor PSV dan voor AZ. En ook in deze fase meer balbezit voor PSV. Goed doorgegeven die bal van, ja, van uh, Maher op Ruiz. Dan gaat hij het schafselpgebied in. Dan komt Esteban eruit. En vervolgens pakt Esteban die bal buiten het schafselpgebied in zijn handen. Niet helemaal meer de coördinaten goed. En niet meer het idee of hij nou binnen of buiten het op het gebied is. Als hij die bal maar heeft, dat was een beetje de gedachte van die doelman. Nadat nou, hij eerst dus Ruiz torpedeerde, tenminste, dat is het idee van de Eindhovenaren. Er wordt niet goed gereageerd door Wuitens. Dan komt Esteban eruit, raakt hij Ruiz wel aan. Maar ja, Ruiz gaat vervolgens uh, uh, naar de grond. Esteban gaat door. En vervolgens heeft Esteban het geluk dat hij uh, ook nog eens een keer ja, naar de grond werd geduwd. Tenminste, dat vindt Van Boekel. Waardoor AZ met de schade vrijkomt. Die handsbal van Esteban niet wordt bestraft. De eventuele overtreding, want hij raakt Ruiz wel degelijk aan. Niet wordt bestraft. En uiteindelijk de vrije trap wordt gegeven aan AZ. Omdat Esteban dus in zijn ijver om die bal te pakken buiten het strafstopgebied notabene. Ook nog een duwtje kreeg van Memphis Depay. Zo is het dus weer even rustig in Eindhoven. Waar overigens ook... De regen neerdaalt op het veld en dat zie je toch ook... want zo heel af en toe glijdt er eens een speler weg... op een moment dat dat eigenlijk niet de bedoeling is. AZ vocht zich dus na die 1-0 achterstand eigenlijk terug in de wedstrijd. Kreeg eigenlijk maar één kans, dat was een kans uit een corner... Maar uh, daarover straks meer, want AZ valt nu aan met uh, Berends aan de linkerkant. Het is alweer lang geleden dat de AZ daar was. Berends met uh, Arias voor zich. Berends moet de bal dan toch weer afspelen, omdat hij uh, er niet uitkomt. Uiteindelijk het geluk heeft dat Arias de hulp krijgt van uh, Lokadia. En Lokadia de overtreding maakt. De vleugelspeler van uh, AZ. Dat gebeurt aan de linkerkant. Metertje of drie weg bij de zijlijn meter of tien bij het grasoppervlak vandaan. Ik hoop dat u dan de coördinaten wel goed heeft en ongeveer weet waar die bal ligt. Die bal waar Gudmundsson nu achter staat waar de centrale verdedigers uiteraard in reactie op... richting het strafschopgebied zijn gegaan. Er komt die bal voor de goal. Wuitens mist en dan wordt er ingeschoten door Reijne, Maar de bal gaat over de goal van Zoet heen. En volgens mij is er onderweg nog ergens hens gemaakt door Viergever. En dat heeft Van Boek al gezien. En dus gaat Zoet nu op zijn gemak die toegekende vrije trap nemen. Zoet, die gered werd door de paal bij het moment van AZ. Want dat was een corner vanaf de linkerkant. Berends, Wuitens stond bij de eerste paal, hakte die bal door. Zoet ging wel naar die bal toe... Maar die kwam op de paal, kwam terug het veld in. En toen rijden van dichtbij. Had de pech dat Maher goed opgesteld stond op de lijn. En die bal dus van de doellijn kon halen. En daarna de momenten voor PSV. Willems, die zelf schoot. Waar afspelen wellicht beter was geweest. Een bal van Depay voor langs de goal. En natuurlijk die kans voor Maher. De oud-AZ-speler net als Schaars. In Alkmaar zijn dienst geweest. En die Maher was een prachtige goal geweest. In één keer uit de lucht. Lange bal van Willems. Maar die bal zelde dus naast de goal van de Alkmaarders. Maar Depay namens... De PSV, linkerkant straks op gebied, legt de bal met gevoel klaar voor Ruiz. Maar die staat dan in een kleine ruimte waar Ortiz ook staat. Ortiz kan niets anders doen dan die bal veroveren en wegwerken. PSV vangt via Bruma weer op. Maar zoals ik al zei, er gaan nog wel eens spelers onderuit. Bruma doet dat op dit moment. Kan dus verder niets met het veroveren van de bal. Speelt hem over de zijlijn. En het ingooien is voor AZ aan de linkerkant. Er gebeurt voldoende in deze wedstrijd die 27 minuten onderweg is. En een 1-0 tussenstand kent. Die van Hupperts kan wel eens belangrijk zijn, Rachman. Ja, die van Huppert is wel vaker belangrijk, uh, zullen we maar zeggen voor na de laatste tijd. 1-0 is het, 20 minuten voor tijd met wel van de Madel. De linker verdediger van Utrecht in het strafstopgebied wil de bal uh, bij de penalty-stip bezorgen bij die Amerikaanse International. Aquedello die kwam van uh, Stoke City was de bedoeling dat hij in de Premier League zou spelen. De bal is er overigens niet terechtgekomen, het is een ingooi. Hij kreeg geen toestemming om in Engeland aan de slag te gaan. En mocht het wel vervolgens in Nederland. Ook Twente zou belangstelling hebben gehad. Hij uh, heeft zich één keer laten zien met een afstandsschot dat uh, ver weg van de goal in de tribunes uh, verdween. Pluim. Eerst de diepe spits nu na het vervangen van Scourtaje. Heeft de bal in de as van het veld voor Roda. Meter of twintig over de middenlijn. Ballen is ietsje achteruit gegaan. naar Kali, de Aut-Utrechter. Dan op links uh, van Peppe. De kaats met Pluim. Nog altijd heeft Roda die bal aan de linkerkant van het veld. Is Utrecht met veel mensen terug en is het zoeken naar vrije mensen. Er gaat een vlag omhoog voor het buitenspel van Mitchell Paulus. En dus is er een fluitsignaal van scheidsrechter Erik Brama. Maar Utrecht begint wat meer haast te krijgen. En heeft de laatste fase van de wedstrijd ook wat meer de bal. Het is geen goede wedstrijd. Er is te weinig leuks voor de doelen. En als je de momenten gaat optellen dat doelman Kurto van Roda getest is vanavond... dan kom je nog niet tot de vingers van één hand, zullen we maar zeggen. De Rijk heeft de bal voor Utrecht. Dat dan weer wel. Breed gespeeld naar Herings. Een vrije trap nog gezien. Een paar minuten terug van Kali van de meter of 17. Net naast het doel van Utrecht... Ons was deze wedstrijd wel beslist geweest als het 2-0 was geworden. Utrecht met de Rijk. Metro 4 voor de middellijn. Steekt de middellijn over. Pluim gaat eens kijken. Maar vervolgens is de bal al doorgespeeld naar Marquiet. Die verslikt zich dan in Paulussen. Mag wel de ingooi nemen omdat Paulussen die bal als laatste heeft aangeraakt. Daar is Agidello. Voor het doel is de ridder. Komt er net niet aan. Ja, toch. Omdat de kaats in de voeten niet goed is van Biemans. Bal teruggelegd naar Ajoep op 20 meter. Maar er zijn drie mensen van Roda in de buurt. En Donald wil snel vooruitschakelen. Dat lukt niet omdat Ajoep dan in de weg loopt. Pluim op de linkerkant. Al vanwege de Roda helft. Ook weer fel op de huid gezeten. Door de Rijk die even is doorgeschoven. Raakt de bal als laatste aan. En dan mag de Roda via Van Peppe... De ingooien gaan nemen. Nee, dit is niet de wedstrijd die we eerder dit seizoen zagen. In de goal gewaard, toen het 3-3 werd en er van alles en nog wat gebeurde in Utrecht. Het is nu 1-0, een minuut of 16,5 voor tijd in Kerkraden bij Roda Utrecht. De goal inderdaad van Huppers gezien. En dan Nakpexvolle, Arman Afsroeklu, sprak in de eerste helft al over een slechte wedstrijd met veel verkeerde pases. Hoe is dat nu? Nou ja, ik had even hoop het eerste kwartier in die tweede helft. Toen was het nog leuk, maar het wordt nu weer steeds slechter bij een 1-1 stand. Uh, ik denk dat de angst om te verliezen ook op een gegeven moment de bovenhand gaat krijgen in deze wedstrijd. Want het gaat met beide ploegen niet goed: 12e en 13e. Ja, en als je dan hier ook nog eens verliest, dan kan je wel eens een heel moeilijk seizoen tegemoet gaan. En die angst om te verliezen die wordt steeds duidelijker, want beide ploegen gaan steeds meer verdedigen. Maar nu wel misschien een aanval van Pek. Maar wat slecht pas dan weer van uh, Mustafa Saimak. Onzichtbaar. De kleine rechtsbuiten, de linksbuiten. Thomas is inmiddels al gewisseld bij PEC Zwolle. Maar wat mij betreft had Jans ook zijn macht eraf kunnen halen. Als bij Zwolle een andere debutant trouwens ook het veld in is gekomen. Dennis Mahmudov, Die begin van het jaar even proeven liep bij PEC. Hij komt van Excelsior 31, amateurploeg. En dat deed hij zo goed dat PEC hem spontaan een contract aanbood. Hij debuteerde. Mahmudov midweek al in de beker tegen Kuik. Scoorde daar twee keer. En nu mag hij het ook gaan proberen dus in de eredivisie. Pek heeft de bal op eigen helft nog aan de linkerkant. Via Broersen, met een lange bal naar voren. Probeert hij nu een van de spitsen te bereiken. Dat uh, lukt niet. Want uh, Saimak deelt daar een duwtje uit. Ten opzichte van uh, Stipe Perica. De invaller aan de kant van Nak. Hij is in de ploeg gekomen om uh, Hadouir te vervangen. Of nee om Verbeek te vervangen. Perica die als invaller in een aantal wedstrijden dit seizoen al trefzeker is geweest. Dus wie weet wat hij in de resterende 17 minuten... in deze wedstrijd nog kan brengen. De doeltrap van Ten Rauwelaar genomen. Doorgekopt door Perica, maar Sarpon komt daar niet aan. Nak houdt wel het balbezit. Maar dan moet het oppassen dat Peck niet overneemt. Dat doet het nu wel via Karagounis. De bal is niet over de zijlijn geweest, vindt Hiechler. is dan met de paas in de breedte naar Saimak. Saymak met het schot van heel ver. En oh, die gaat erin! Wat een prachtig doelpunt van Mustafa Saimak! Na die fout aan de linkerkant van Nak. Van, uh, volgens mij was het Sarpon die dacht dat hij de bal wel over de zijlijn kon laten gaan. Maar dat was niet zo. Karagounis hield die bal binnen en kwam met een breedte plaats op Saimak. Die van een meter of 30, 35 dacht ik ga gewoon even schieten. En dan doet hij geweldig. Hij schiet de bal in de kruising. Nou moet ik zeggen dat Ten Raola er ook niet heel lekker uitziet. Want hij heeft er nog wel een handje tegenaan. De doelman van Nak. Maar hij kan niet verhinderen dat die bal erin gaat. Wat een prachtige uithaal zegt van Seymak. Ja, je kan zeggen dat de Raola er iets aan kan doen. Maar die wordt natuurlijk ook verrast door die enorme uittaal van Mustafa Seymak. Die met heel veel effect wegdraait. En in de kruising in de rechterbovenhoek verdwijnt. Wat een schitterend doelpunt, zeg. En dan heb je die Saimak de hele wedstrijd dus niet gezien. Heeft hij eigenlijk helemaal niks goed gedaan. En dan haalt hij zo uit. Wat een schitterend doelpunt. Nou, ja, dan heeft Ron Jans het dan toch gezien om die Saimak dan maar te laten staan. De voorsprong dus voor Pat Zwolle. 2-1. En dan moet Nak dus nu volop in de aanval. Dat gaat het nu ook proberen. Als Perica probeert door te koppen daar. Maar Peck kan daar uitverdedigen. Nak heeft een kwartier nog. Het staat 2-8 door dat prachtige doelpunt van Mustafa Saimak. Ben jou nog kansen geweest in de tussentijd, Ronald van der Geer? Nou, mag geen naam hebben. Stuk of 10, <laughs> denk ik. Het is uh, na 32 minuten nog steeds 1-0. Dat is eigenlijk een klein wonder. De wedstrijd voltrekt zich een beetje in fases. Je hebt zo fase PSV, fase AZ, fase PSV, fase AZ. En nu is PSV weg met Depay aan de linkerkant. Depay straks op gebied in. Bal wordt geblokt. Park met afvallen de bal. En de redding is daar van Esteban. Ja, de keepers kunnen zich onderscheiden in deze wedstrijd. En dat is ook best leuk, want dat betekent dat er veel momenten zijn voor beide doelen. Goede redding nu van die doelman uit Costa Rica op het schot van de Zuid-Cordiaan. Nadat Esteban net ook al, dat is waar gered ook door Roy Berends, een mogelijkheid van Arias onschadelijk kon maken. Goeie bal van Schaars. Arias eigenlijk richting Esteban, maar Berends verdedigde mee. En samen met Esteban kregen ze die bal dan uiteindelijk toch nog naast de goal. Nu Esteban op een kopbal van Riquik. Stuk Makkelijker trouwens dan uh, die eerste redding. Aan de andere kant heeft Jeroen Zoet net de nul voor PSV bewaard. Nadat uh, schaars balverlies leed uh, AZ snel de rechterkant zocht met Gudmondson. Zijn paas op uh, de topscorer Johansson was eigenlijk perfect. Draaien schieten en van dichtbij moest uh, Zoet reddend optreden. Maar dat deed uh, de keeper van uh, PSV prima. Zo zijn er mogelijkheden genoeg in uh, deze wedstrijd. En vervelen de toeschouwers zich eigenlijk geen moment. Al 33 minuten lang. Ja, je zou kunnen zeggen PSV heeft eigenlijk meer kans gehad daar gaat Schaars weer in de fout. En nu het schot van Gudmundsson van een meter of 25. Waar uh, Soet ook weer rendend op moet optreden. Soet die trouwens in die uh, eerste wedstrijd in Alkmaar na 50 minuten geblesseerd raakte. Spierblessure opliep en toch een flink uh, aantal wedstrijden voor PSV moest missen. Nu rommelt AZ weer. Neemt PSV, v, PSV over met Park. En die wil dan uh, Willems wegsturen aan de linkerkant. Maar uh, Willems is best snel, maar niet zo snel. Wel van Park is Kei en keihard, ja, daar kan de linksachter van PSV helemaal niets mee. 34 minuten zijn er dus gespeeld als... Uh Esteban de doeltrap gaat nemen. Eigenlijk nog weinig te duchten gehaald van zijn landgenoot Ruiz. Die natuurlijk voor heel veel geld hier in Eindhoven actief is. Maar eigenlijk nog geen potten kan breken. Je kunt nou niet echt zeggen dat deze man uitstraalt. Dat hij na heel veel wedstrijdritme heeft. En dat hij nou misschien de komende wedstrijd het verschil gaat maken. Hij hobbelt mee in dit duel. Maar er zijn toch echt spelers als Locadia en toch Depay. Die veel meer opvallen in deze wedstrijd tot nu toe. PSV mag gaan ingooien. Arias doet dat aan de rechterkant. Op het hoofd van, van Ruiz. Dat is wel goed you <laughs> aanname is van Lokalia. Ruiz krijgt de bal terug. En dit is wel goed wat hij doet. Hij stuurt Maher weg. Aan de rechterkant. Maher steekt het strafschopgebied in. Maar dan is daar heel simpel eigenlijk Nick Viergever met hem meegelopen. Tikt de bal nog wel over de achterlijn. Waardoor er een corner voor PSV aanstaande is. Na 35 minuten spelen. Schaars heeft haast. Schaars die zo af en toe zijn aardige bal geeft. Maar ook al twee keer balverlies heeft geleden. Terwijl hij toch een beetje de leider is van dit elftal. Iedereen moet neerzetten. En dan moet je wel het goede voorbeeld geven. Corner nu van Schaars vanaf de rechterkant. Kant de van Rikiek blijft een beetje hangen in de doelmond. Weggehaald daardoor door uh, Viergever. En dan weer opgevangen door uh, Willems. Willems ziet Depay aan de linkerkant. Heeft alle ruimte voor een voorzet. Daar is Ruiz en die uh, kopt die bal. Hij staat aan de linkerkant van de goal, komt hem richting de verre hoek, maar ook hij te ver. En je zou dus kunnen zeggen, herhaling van zetten. PSV heeft kans op kans gekregen om die wedstrijd eigenlijk al uh, zeker te maken. Om uh, de drie punten toch een heel stuk dichterbij te halen. Maar net als vorige week in Amsterdam uh, lukt het maar niet om de vijandelijke doel te vinden, het vijandelijke doel te vinden. Ja, één keer via Jetro Willems. En daarom is de stand na 36 minuten slechts 1-0. You said I would Valentino. Uh, PSV AZ, zo langzamerhand in het uh, Pieter van der hogeband zwembad, geloof ik. Hè, <laughs> ja, ja, we hebben de vrije slag net uh, achter de rug. We gaan zo aan de, aan de rugslag beginnen. Jeroen Zoet heeft al enige keren, of een aantal keren op zijn rug gelegen. Hè, en dat is maar goed ook. Want uh, terwijl hij op zijn rug lag, tikte hij wel steeds inzetten van AZ naast de goal. Eentje van Berends, bijvoorbeeld. En zojuist de vrije trap van Gudmondsson. Oftewel, zoet onderscheidt zich net als Doelman Esteban aan de andere kant. Het is een keeperswedstrijd. Er gebeurt veel voor beide doelen. Dat betekent ook wel dat die elftal allebei niet heel erg stabiel staan. Nu maar her met een uh, schot net buiten het strassopgebied. Gekraakt door Wuitens. Afvallende bal lijkt dan voor uh, Willems te zijn. Die uh, net de eerste gele kaart van de wedstrijd heeft gekregen. Voor een overtreding op uh, Rijnen de vrije trap die werd toegekend door Van Boekel werd vervolgens door Gudmonson vanaf ongeveer de rechterpunt van het grasoppervlak laag ingeschoten, maar uh, Zoet kon prima redden, zoals hij dat dus al eerder deed op een inzet van dichtbij was een goede combinatie tussen um, de topscorer Johansson en uh, Berends en uh, die bal in de korte hoek van Berends werd ook door uh, Zoet weggetikt. Nu weer Psv met Depay die uh, zich vrij speelt aan uh, de linkerkant, vervolgens de rechterkant opzoekt, dan weer op zoek gaat naar het linkerbeen. Als hij zo ongeveer in de as van het veld staat. Kapt hem goed voor zijn linkerbeen. En wil hem dan met een curve eigenlijk langs ST krullen. Nou die curve zit er wel in. Maar hij curft hem naast de goal. Oftewel die 1 blijft staan voor PSV. En die 0 voor AZ staat er ook nog steeds. En daar heeft Zoet natuurlijk recht op. Of die mag aanspraak maken op die 0. Want die heeft er echt voor gezorgd. Met spectaculaire reddingen dat PSV door toch soms klungelig balverlies nog altijd geen schade heeft opgelopen. Berends speelt viergever aan. Lage voorzet aan de linkerkant. Blijft hangen in het PSV straks op Wordt uiteindelijk door Schaars opgepikt. Die dan nog een tackle moet ontwijken van viergever. Maar een lange bal van Schaars richting vijandelijke helft. Op de borst aangenomen door Locadia. Even kort gespeeld met Ruiz. Maar die combinatie strandt in schoonheid. En Ortiz neemt nu weer over. In de as van het veld vindt Gutmondson halverwege de helft van PSV aan de rechterkant kant. Die houdt in. Ortiz weer aangespeeld. En Ortiz dan weer in de breedte naar de linkerkant. Daar staan Viergever en Wuitens. Viergever is degene die de bal ontvangt. Kijk eens wat om zich heen. Wil Johansson aanspelen. Maar ja, die staat niet heel erg vast op dit gladde veld. Dat geldt ook voor Bruma. Dus de twee zien de bal aan zich voorbij glijden. En Rikiek is de lachende derde. Want die vangt hem op. Zijn paas wordt in eerste instantie opgevangen door Gouweleel. Dan speelt Gouweleel weer naar Rikiek. En Rikiek probeert dan met een lange bal Ruiz te bereiken. Die dan weer op zijn, weer onschadelijk wordt gemaakt door viergever via Esteban. Weer een lange bal van AZ richting Berends. Dan is het centrale verdediger Bruma die de bal over de zijlijn kopt. En is er een ook geval terreinwinst geboekt door AZ. Dat via Elm aan de linkerkant nu ingooit. Richting viergever. Weer even de bal aan de voet houden. Ruiz uitdagen. Elm beweegt goed in de ruimtes. Is aanspeelbaar. En ziet zelfs dat er heel veel ruimte is om op te komen nu. Voor Gouweleeuw. Nee, die versnelling wordt ingehouden. Ortiz meldt zich dichtbij als aanspeelpunt. En dan vervolgens wel de meters gemaakt door Wuitens. Johansson laat die bal. Ja, wil die tenminste goed vallen voor Berends. Daar zit een PSV. Tussen dat is uh, schaars vervolgens Park. En dan gaat de bal over de zijlijn. En is het PSV dat mag gaan ingooien. Omdat Elm de bal uiteindelijk als laatste geraakt heeft na bijna 42 minuten. Uh, kans op kans voor beide: meer kansen voor PSV dan voor AZ. Maar uh, de goalies geven geen krimp tot nu toe in een uh, nat Eindhoven. 1-0. 20 oktober was het dat Pek Zwolle voor het laatst won. ADO was toen met 6-1 het slachtoffer. En het zou wel eens weer kunnen gebeuren. Een wonder dus bijna, Arman Afsaroudou. Een wonder in het hele natte Breda waar uh, Zwolle op een uh, 2-1 uh, voorsprong staat. Dus. Door dat fantastisch mooie doelpunt van Mustafa Sajmak. Als er nu een blessurebehandeling is voor een speler van PEC, volgens mij is dat Mahmoudov die daar geblesseerd op de grond ligt waar de verzorger bij moet komen. 20 oktober, inderdaad, de laatste overwinning. En voor de laatste uitoverwinning moeten we nog verder terug. Dat was op 17 augustus, toen het seizoen nog maar net begonnen was. Dus het zou wat zijn voor de ploeg van trainer Ron Jans. Die ook heel vaak druk gebarend langs de zijlijn zijn ploeg aanmoedigt. Om toch maar een keertje weer te winnen, want het is al heel lang geleden. De blessurebehandeling gaat overigens nog steeds voort. Als Zwolle hier wint vandaag van NAC, dan stijgt het ook een paar plekjes en komt het op de negende plaats terecht in de Eredivisie. En dan heeft het dus weer wat ademruimte hoeft het niet zo naar beneden te kijken als het wel had moeten doen als het hier zou verliezen. De vrije trap mag genomen worden, want de geblesseerde Zwollenaar is nu buiten het veld. Daar is die vrije trap. De bal zuilt langs alles en iedereen heen, maar kan wel door Van de Weg worden weggetrapt. Dan opnieuw ingebracht door Karagounis, de Griek. De man dus die de assist gaf bij die 2-1 van Saimak. Maar die bal van Karagounis die verdwijnt over de goal van Ten Rouwelaar die met nog 4 minuten op de klok een doeltrap gaat nemen, heeft hij gedaan Ten Rouwelaar. Die zoekt nu Perica, maar bal wordt opgevangen door Mamudov, Broersen dan weer naar Mamudov Aan de linkerkant van het veld, een paar meter over de middenlijn. Probeert Mamudov langs twee breed spelers te komen, maar dat lukt niet. naar nou kan overnemen. Als uh, Poupon de bal nu heeft, aan de rechterkant Suk aanspeelt. Suk speelt in op Perica, maar die wordt uh, kort op de huid gezeten door Van der Werf. En dan wordt er een overtreding ook gemaakt door uh, Poupon op Joost Broersen. Van Peck Zwolle, waardoor Pek de vrije trap mag nemen op eigen helft. Daar natuurlijk alle tijd voor neemt. Dat is logisch, want met nog drie minuten staat het op 2-1 voorsprong. En uh, Zwolle gaat die voorsprong nu natuurlijk verdedigen. Diederik Boer uh, gaat zich ontfermen over die uh, vrije trap... die een paar meter uh, buiten zijn uh, 16-meter gebied uh, genomen gaat worden. Boer heeft die vrije trap uh, nu genomen. Als uh, Zwolle nog een paar minuten dus heeft... om die eerste overwinning sinds 20 oktober binnen te slepen. Het staat 2-1 voor in Breda tegen NAC. Ja, Roda zou ook wel eens kunnen winnen vanavond, maar niet mee. En dan staat het meteen maar weer in die grote middenmoot van de eredivisie. Nog een uh, dikke minuut. En het publiek van Roda met die 1-0 voorsprong voor de thuispoel gaat er nog maar even achter staan. Inmiddels denk ik dat de verschijning van Maria in de Mergelgrot groter is dan de gelijkmaker van FC Utrecht. Er is heel even een fase geweest waarbij je dacht, nou misschien wat schoten. Met name een poging van Marquiet, een uh, kwartier voor tijd. Dus dat is alweer een uh, kwartier geleden bijna. Die poging was dreigend richting de kruising. Terwijl we wachten op de keeperschap van Kutonu. Nu wat schoten nog van Torres. En oor, maar het echte venijn ontbrak daar toch ook eigenlijk. Kurto met de trap naar de linkerkant van het veld. In de richting van Donald. Heuscher staat daar ook. Is ingevallen bij de thuispoel gekomen voor Paulus, Ook al geblesseerd, net als eerder Dijkhuis in deze wedstrijd. En van de Madel voor Utrecht. Naar voren gespeeld, maar opgepakt bij Roda. Rechts in de zone door Montaigne. Vervolgens aan de andere kant van het veld Heuscher. Het is hoe langer het duurde, hoe slechter geworden ook. Want beide ploegen hebben zeker niet hun beste voetbal gespeeld. Worden ook geplaatst door blessures, grote lijsten afwezigen. En dat was vanavond in Limburg te zien. Maar die drie punten zijn belangrijk. En Utrecht moet een beetje gaan uitkijken. Bij de ploegen uitgeschakeld in de beker. En voor Utrecht geldt dan als je dat meetelt dat het al de vijfde nederlaag op een rij is. En dat gaat dus niet goed met het elftal van Jan Wouters. Dat achter de bal aan moet. Hoewel er een ingooi komt nu voor Marquiet. Rechterkant van het veld ter hoogte van de middenlijn. En er schijnt zich nog maar eventjes Erik Braan, Maar doe nog maar een stapje achteruit. Een paar minuutjes extra tijd krijgen we er nog bij. Met Marquiet die de ingooi genomen heeft. En de bal naar voren heeft gespeeld in de richting van Agudello. Deelt nog eens een bodycheck uit. Bal over de achterlijn. 1-0 voor Roda tegen Utrecht. In de blessure Het is bijna rust in Eindhoven. Ronald van der Geer. Ja, nog een seconde of tien, maar het spel ligt even stil. Want Schaars is geraakt door Goedelje. Duel om de bal in de lucht. En Schaars voelt even aan het hoofd. Ja, dat doet pijn natuurlijk. Dat hoofd van Goedelje is een beetje van beton. Nou, het is niet het hoofd van Goedelje, want die kopt wel de bal weg. Maar het is een arm die daar ergens rond zwaait. Het is niet echt een elleboogstoot. Maar de pijn bij Schaars is er niet minder om. Goedelje krijgt een gele kaart. Het veld wordt slechter en slechter. Ik denk zelfs in deze staat zouden koeien daar hoofdschuddend vanaf komen als ze daar gestald zouden worden. Maar er moet gewoon gevoetbald worden. Door, door dus die regen is het veld spek en spek glad. En zie je allerlei gekke plekken verschijnen. Dan zie je de bal ook soms raar hobbelen. Lange bal nog van Bruma. En dan zegt Van Boekel: Ja, daar had je toch gelijk kunnen fluiten, man. Nou, dan zegt Van Boekel: het is uh, klaar. Spelers kunnen even lekker wat uh, schoons trekken. Wij gaan even aan de koffie. En uh, Jetro Willems komt hier groot in beeld. Want hij is de maker van de enige treffer in de eerste helft. Reden ook dat PSV leidt met 1 -0. Moet bijna klaar zijn in Limburg. Graag niet meer. In de extra tijd. Maar ik heb eerlijk gezegd gemist hoe lang die duurt. En we voetballen nog wel eventjes denk ik. Gezien het aantal wissels. Zeker nog wel in een minuut te spelen. Als de bal bij rode jc over de achterlijn is gegaan. En doelman Philip Couto natuurlijk. Want zo gaat dat. Niet heel veel haast maakt met het in het spel brengen van de bal. Agudello had hem over die achterlijn gelopen. Fotografen gaan zich concentreren rond John Bell Thomasson Uitgeschakeld in de beker. Deze week eerder door AZ. 2-0 thuis nederlaag, Maar zijn eerste competitiewedstrijd. In dit parkstad Limburg stadion gaat hij winnen met 1-0. Utrecht maakt zich druk over Kurto die lang doet over het nemen van die trap. Nou, de bal is in het spel. Misschien de laatste aanval van FC Utrecht met Agudello. Maar die vergist zich, die verslikt zich in Kali en eigenlijk ook in Montaigne. Dan is daar het laatste kluitsignaal na een slechte wedstrijd in Kerkrade. Roda J.C. Utrecht eindigt wel voor een van deze beide ploegen in drie punten vanavond. Want Hupperts bezorgt Roda de overwinning. Zo is het ook. Roda naar de middenmoot. Utrecht moet toch een beetje op de tellen. We gaan vast doen. In Breda staan ze nog op het veld. Nak, Peck, Swolle, Arman. Daar zijn we aangeplant in de blessuretijd tijd van 3 minuten. De eerste minuut zit erop. Net nog een hachelijk moment voor het doel van Diederik Boer van Peck. Toen er een voorzet was van Sarpong. En Boer die bal nog net kon oppikken voor de doellijn. En Suk dacht nog even die bal binnen te kunnen lopen van Nak. Omdat Boer de bal even losliet. Maar Boer was er op tijd bij om die bal klem vast te hebben. Waardoor Peck nog altijd leidt met 2-1. Pek dat nu de bal uh, wat paniekerig uitverdedigt. Nou ja, uitverdedigd kan je het niet noemen. Want uh, van Hintum trapt de bal gewoon de lucht in. En die bal belandt nu ook weer bij Nak Breda. Dat nu hoopt weer te gaan aanvallen. Lukt niet. Peck zit ertussen. Kan het dan uh, nog een keer in de aanval? Nee, want Nak neemt over. Speelt nu uh, met heel veel aanvallers. Nak Breda, onder andere met Tiga Dawini, de invaller. Nieuw aanwinst overgekomen van Vitesse. Heeft Hadou hier vervangen. Ook Elson Hooi in de ploeg gekomen. Voor Tim Gillissen. Maar al die aanvallers kunnen denk ik niet voorkomen dat Nak hier toch tegen een spaarzame thuisnederlaag op gaat uh, lopen. Want Nak is uh, al zeven thuiswedstrijden op rij ongeslagen. Het won hier thuis het seizoen al van AZ en van PSV. Maar aan die reeks lijkt nu toch echt een einde te gaan komen. Daar komt de bal nog één keer. Het stafgebied van Pek binnengepompt. Buis komt dan aan de bal. Omdat Van Polen wegglijdt op dat gladde veld. Buis wordt dan naar de zijkant gedrongen, speelt de bal op Sarpong. Sarpong in de as van het veld zoekt de medespeler, maar wordt daar verdedigd. Gaat daar wel langs goed langs Klies Sarpong nog altijd. Maar Klies herstelt dan goed en dan is er even wat ruimte voor Pek Swollen. Als heel veel spelers van NAC zich voor de bal bevinden. Klies doet dat goed. Speelt de bal even breed en bouwt dan wat rust in in een spel van en dat is belangrijk in deze fase als er nog een halve minuut te spelen is. En als Peck dit gewoon professioneel uitspeelt dan gaat het hier gewoon die eerste overwinning... ...sinds 20 oktober van het vorig jaar binnenhalen. Peck nog altijd aan de bal. Met nu uh, Caragunes is dat volgens mij in de as van het veld. Speelt de bal naar de rechterkant, naar Fernandes. Fernandes naar uh, Mamudov. Mamudov schiet dan nog en uh, raakt nog de paal. Via ten Raola wordt die bal door Mamudov van heel dichtbij op de paal geschoten. En dan mag er nog een hoekschop genomen worden... Door Peck Zwolle. En dan is dat toch wel de laatste actie in deze wedstrijd. hoor, Want die uh, drie minuten extra tijd zitten er nu ook op. Dennis Hiegler uh, die vindt dat die hoekschop voor uh, Peck Zwolle nog genomen mag worden. Maar uh, Ron Jans die weet dat aan de zijlijnen. De overwinning is binnen voor zijn ploeg. Die o zo belangrijke drie punten waar Peck zo lang op heeft moeten wachten. De hoekschop uh, aan de rechterkant uh, waar Fernandez zich nog over gaat uh, ontfermen. Als het stadion hier al uh, helemaal leeg loopt. Pek de hoekschop nog gaat wachten met die hoekschop. Ja, waarom laat je dan eigenlijk nog doorspelen als er al 3,5 minuten extra tijd op zit. Hoekschop genomen. Fernandes houdt de bal vast langs de hoekvlag. En Hiegler fluit dan voor het laatst. Pek wint. En de spelers die gaan juichend van het veld af. En Ron Jans is vooral heel blij in de dugout. Want hij wint weer eens met zijn ploeg in een wedstrijd die misschien weinig verheffend was. Maar één heel mooi moment ke kende. Een afstandsschot van Mustafa Saimak van 30 meter in de kruising. Het was de winnende treffer van Pek wint in Breda met 2-1 van NAC. Drie wedstrijden zitten erop. Ado, Den Haag, Feyenoord 3-2. Nak, Pexvolle 1-2. En Roda tegen FC Utrecht 1-0. En dat betekent eigenlijk dat onderin alles steeds dichter bij elkaar komt. Laatste is nu NEC, maar dat heeft nog een wedstrijd te goed met 18 punten. Daarboven Cambuur en RKC met 19. RKC heeft al gespeeld. Cambuur moet nog spelen. En daarboven staat dan Ado met 20 punten. En dan komen er een, een paar met uh, 22 en 23 go-aheadiekels... dat morgen Ajax nog ontvangt. Bingstein just like firewood. Aden Haag versloeg Feyenoord. Het werd 3-2 na een 2-0 ruststand. Feyenoord kwam nog wel op gelijke hoogte 2-2, maar vervolgens maakte Aalberg de winnende. En dat betekent dat de trainer van Feyenoord Ronald Koemans zijn ploeg voor de tweede keer deze week zag verliezen en dat zint hem totaal niet. Wat wordt gevraagd is uh, dat je iedere wedstrijd uh, op nul begint en uh, wederom, ik zeg wederom, want het is niet het eerste seizoen waarvan ik denk dat we op de juiste beslissende momenten niet thuis gaven of geven. En dat was de eerste helft het geval. En uh, ja, dan uh, win je ook niet. Balbezitten was er wel genoeg hè? in de, het eerste half uur, maar creëren? Nee, weinig. weinig. Dat was uh, te weinig. Omdat we het heel moeilijk hadden op een kleine ruimte om, uh, om tot uh, oplossingen te komen. Maar oké, okay, dat, dat kan gebeuren. Maar het gaat ook om het feit hoe je dan uh, een wedstrijd leest. En als ik dan zie hoe de eerste kool tot, uh, tot stand komt uit een corner. Dat er eerst een vrije trap ontstaat uit uh, een situatie dat het 3-2-2 voor ons is. Ons bal bezit en uiteindelijk wordt het een vrije trap voor hun. Dat noem ik heel naïef. En, en, en voetbal wordt op dat soort momenten beslist. En je doet mee als je dat soort momenten goed bespeelt. En dat kunnen wij niet. Was er sprake van een donderspeech van Ronald Koeman in de rust? Ja, dat lijkt me wel logisch. Hè? Maar ja, oké, okay, als trainer moet je ook afvragen... wat gebeurt er in zo'n eerste helft? en uh, Dat neem ik mezelf kwalijk. Want blijkbaar ben ik dan uh, uh, niet, niet uh, duidelijk genoeg geweest. En, en heb ik niet de juiste snaar kunnen raken van spelers... om aan te geven dat dit soort wedstrijden zijn... Uh, die je moet winnen om uiteindelijk mee te doen om prijzen. En, en, en dat is niet de eerste keer. En uh, nou, dat kunnen we onszelf allemaal uh, kwalijk nemen. Heb je in de tweede helft wel een Feyenoord gezien, zoals je dat voor ogen hebt? Ja wel. Toen uh, had ik in ieder geval het idee van uh, we gaan uh, we doen er een schepje bovenop. Als team zijnde. We, doen, uh, we spelen vanuit onze taak. En dan zie je ook dat je, dat je beter bent, dat je kansen kunt creëren, dat je zelfs een 2-0 achterstand kunt rechtzetten. Maar als je dan ook weer ziet hoe de derde kool ontstaat met al uh, begrip, maar. maar dan ligt een tegenstander die het heel moeilijk heeft. Dan, die geeft een 2-0 0 voorsprong weg. En dan zijn ze nog in staat om 3-2 te maken. En, en dat is tekenend uh, op dit soort momenten. Is dit nu uh, een beetje toch afhaken voor het landskampioenschap? Of wil je zover nog niet denken? Nou, Zover uh, wil ik niet denken, maar uh, als de anderen winnen dan, dan is het zeven punten. En uh, ja, uh, Wat ik tot nog toe zie zijn die clubs uh, te goed om zomaar zeven punten weg uh, te gooien. Dus dan zal het heel moeilijk worden. Ronald Koeman hoorde hem in gesprek met Filip Koken. Hado dus zorgt voor een daverende verrassing. Vorige week belandde de ploeg nog op de laatste plaats en nu wint het van Feyenoord. De trainer Maurice Stijn verbaast zich elke week weer over zijn ploeg. Nou, elke logica ontgaat ons natuurlijk. In de, zeker ADO in deze competitie. We, we verliezen van onze concurrenten. Uit en thuis. En tegen de, de topploegen pakken we de punten. Dus, uh, dus wat dat betreft past hij wel bij de logica van deze competitie. Maar ja, als je vorige week zo'n tik krijgt van Nek. En uh, op de laatste plaats belandt En dat, uh, dat geeft uh, terecht of onterecht natuurlijk heel veel uh, onrust rondom, uh, rondom de club. En rondom het elftal. En dan, uh, ja, als je dan als... Uh, teamprestatie dit op de, op, de, op, de, op de mat kan leggen, dan uh, ja, verdient het team een geweldig compliment. Maar heb je ook het gevoel dat jouw positie vandaag is veiliggesteld gesteld, voorlopig? Ik, heb, uh, ik had ook geen idee dat hij niet veilig was, dus volgens mij heeft de directeur afgelopen week iets in de krant gezet uh, dat hij mij volledig steunde. En, uh, dus dat, uh, en ik heb de directeur bijzonder hoog zitten, dus uh, daar ga ik vanuit. Je hebt ook een aantal uh, wisselingen doorgevoerd in je basisteam. Je bent iets anders aan spelen qua personele bezetting. Denk je dat dat een causaal verband geeft met het resultaat van vandaag? Dat de jongens toch uh, wilden laten zien van... nou, wij spelen ervoor, zoals we nu worden opgesteld? Nou, dat kan. Uh, sommige dingen waren ook noodgedwongen. Uh, maar uh, nou, we hebben ook een aantal bewuste keuzes gemaakt. En uh, nou, die zijn goed uitgepakt. Zo jong als Danny Bakker bijvoorbeeld? Ja, maar Danny uh, die, die was al basisspeler geworden voor de winterstop. Al en uh, met zijn tweedejaar is dat uh, een uitstekende speler... die. Uh, ja, die onder mijn, uh, mijn vleugels, uh, <laughs> zegt die vaderlijk, uh, basisspeler is geworden. En die was weer fit sinds eergisteren. En uh, ja, die vind ik zo goed dat ik die gewoon uh, gelijk in de basis opstel. Um, op het moment dat het 2-2 wordt. Ik denk dat het publiek verwacht, dat iedereen die tv kijkt verwacht... het dat... Ja, de tribune zelfs ook. Dat iedereen denkt, nou 2-2, nu gaat fijn om erop en erover. En dan opeens rechten jullie weer de rug. Er zit toch vrij veel veerkracht nog in deze ploeg. Nou ja, dat, dat, uh, dat tonen ze elke keer. En uh, dat was eigenlijk hetzelfde scenario als tegen Twente. Er kwam ook 2-0 voor. De kans op 3-0, en dat, uh, dat lieten we toen ook na. En toen uh, nou, kwam Van Duinen met die geweldige solo. Ja, en nu rechten we ook onze rug weer. Dus nu is het. Uh, ja, is het zaak om de wisselvalligheid die, die mijn ploeg natuurlijk het hele seizoen al heeft... Ja, om dat een keer achter ons te laten. En nu ook, uh, ja, is, is, een, is een periode van een aantal wedstrijden punten pakken... en niet één keer winnen en, uh, en weer verliezen. Want uh, ja, ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat we onszelf dan tekort doen. Maurice Stijn, de trainer van ADO Den Haag. En vervolgens ja. ging Filip Koken naar een speler Jordi Klaasie. Jordi, jouw trainer zei zojuist... die instelling in die eerste helft, dat deugde niet. Begrijp je wat hij bedoelt? Ja, dat lijkt me wel. Ik denk dat iedereen dat, uh, dat zichzelf heel erg goed beseft. En uh, ja, daarom kom je ook gewoon 2-0 achter in de eerste helft. Ik denk dat we van veel te slap begonnen, uh, duels waren voor ADO. Ja, ik denk dat je wedstrijd helemaal tegen ADO, je weet het in, uh, Ja, onderaan staan natuurlijk, ze moeten. Ja, en wij moeten ook. En ja, dan mag je sowieso niet, uh, niet verzaken eigenlijk in, uh, ja, in, in de inzet. En dat hebben we de eerste helft zeker wel gedaan. Dan gaat de standaard situatie in, en in de blessuretijd van de eerste helft valt hij 2-0. Waarbij je bij de te maken in ieder geval nauwelijks een Feyenoord te bekennen is. Dan staan er vier omheen, maar op grote afstand begrijp je wat er allemaal misgaat? Ja, dat zijn, dat zijn details die worden beslist in een wedstrijd. En uh, ja, daarom verlies je vandaag ook, denk ik. Als je, als je niet scherp genoeg bent om, uh, ja, om je eigen doel te verdedigen, om het zomaar even te zeggen, dan, uh, ja, dan verlies je deze wedstrijden. Ik neem aan dat je denkt van, nou zo'n zo bekernederlaag midweek tegen Ajax, die kan je een keer verliezen. Dat is geen schande, maar dit is toch wel anders, hè? Ja, klopt. Met alle respect natuurlijk, maar ja, wij willen meedoen. Uh, ja, bovenin. Maar als je ook wedstrijden verliest, dan, uh, ja, dan moet je, maar denk ik, gewoon wedstrijd voor wedstrijd bekijken en niet te ver vooruit uh, kijken. We verliezen nu twee maal Brei. En wat je zegt, uh, ja klopt. Ajax, uh, ja waren we gewoon niet goed genoeg en. Ja, die, die kan je in principe verliezen, maar dat mag eigenlijk ook niet, natuurlijk. Uh, dat is logisch. Maar vandaag moet je gewoon winnen, dat is, dat is duidelijk. En, uh, maar we hebben gewoon als team uh, zeker de eerste helft gefaald. Eén ding begrijp ik nog niet goed aan jouw verhaal. Je zegt we verliezen op details. Dan kan ik dat verdedigend heel goed voorstellen, want zo vallen die doelpunten. Maar toch de hoofdconclusie ook van de trainer, maar ook van jou was. Ja, de instelling was niet goed, met name in de eerste helft. Dat lijkt me toch geen detail. Nee, klopt, maar de doelpunten die je weggeeft, dat zijn wel details. Ik denk, als je niet goed staat of ja, een bal niet goed wegwerkt... ja, dat zijn dingen, ja, da daar, uh, daar worden wedstrijden op beslist. En dat zag je vandaag ook, denk ik. En ja, daarentegen wil ik niet goed praten dat, uh, dat de instelling ook zeker niet goed was. I Vanaf Fengen was dat. We gaan naar Ronald van der Geer. 1-0 is de stand voor PSV. We spelen inmiddels bijna drie minuten in de tweede helft. En AZ is al een keer door PSV bijna in het zadel geholpen. Korte terugspeelbal eigenlijk vanaf de aftrap van Jetro Willems. Daar dus zat Johansson bijna tussen, maar zoet kon. En dat is niet voor de eerst deze wedstrijd. Reddend optreden. AZ heeft de bal, speelt naar Goudelje. Die dus kort voor rust nog geel kreeg voor een, nou geen elleboog... maar wel een, een, een rare beweging bij een kopduel met Stijn Schaars. Het was nog even de vraag of Schaars zou terugkeren. Want die voelde toch aan een pijnlijke kaak. Maar het antwoord is ja, Schaars staat gewoon weer... Op het middenveld, zeker nog Schaars en Goudelje. Beide uh, met nummer 8 op uh, de rug. Duelleren even om de bal. Maar hij gaat uiteindelijk naar Gouwe Die de ruimte krijgt, zo op eigen helft. om een uh, afspeelmogelijkheid te vinden. Ortiz gevonden. En uiteindelijk nu Elm aan de linkerkant. Halfwege de helft van de PSV. Kijkt uh, de Zwetens om zich heen. Daar is Roy Berends ook aan die linkerkant. Nou, die draait de weg bij twee, drie man. Maar verslikt zich dan eigenlijk in de derde. Dat is Park. Park moet dan uitverdedigen. Maar PSV krijgt die bal niet weg. Wuitens vangt weer op. Wuitens nu. Centrale verdediger goed ingeschoven. Gegeven aan Berends. Nog verder aan de linkerkant. Moet afrekenen met Adias. Nou, dat lukt Berends. Voorzet komt vervolgens in het schafstopgebied. Wordt door Willems met de edele delen getransporteerd richting Bruma. Die kan hem dan gelukkig voor PSV met zijn voet uit het schafstopgebied wegwerken. En via Park... En en Schaars lijkt PSV zelfs even onder de druk van AZ uit te voetballen. Nee, sterker nog, dat lijkt niet alleen dat gebeurt, want Willems wordt gevonden. Schaars is het volgende aanspeelpunt voor PSV dat dus maar met 1-0 voor staat. Veel kansen heeft gekregen, er ook een paar aan AZ heeft weggegeven. Maar ik heb het al eerder gezegd, in de eerste helft... de goalies onderscheiden zich tot nu toe in deze wedstrijd. Schaars heeft in de middencirkel de bal. Och, een slechte bal. Dit is niet de avond hoor van Stijn Schaars. Hij kijkt verwijtend naar het veld. Ja, dat, dat kan best, want dat veld is niet heel goed. Naar nou, de regenval in de eerste helft... en de aanhoudende regenval in de tweede helft. Maar dit heeft toch meer met de voeten dan met het veld te maken. AZ vervolgens. Lange bal van Ortiz in de buurt van Goudelje. Maar niet meer dan dat. Meer in de buurt van Zoet, die hem opvangt. En Alias alweer aan het werk heeft gezet. Nee, Schaars, het is niet zijn avond. Al twee, drie keer dom balverlies geleden. Hij heeft nu weer de bal in de middencirkel. Paast hem naar uh, Maher. Maher naar de linkerkant. Daar wordt Willems opgejaagd. En moet dus weer terug naar Rick Kiek, die op zijn beurt wordt in, opgejaagd door Johansson. Dan maar hergezocht, maar niet gevonden. Omdat Ortiz je goed opstelt op eigen helft. En AZ neemt over. Rechterkant, Goudelje, Ortiz. Wel weer naar achteren. En via Gouwenleeuw moet er nu een lange bal komen. Die komt ook aan de rechterkant van het veld. Daar probeert Johansson de bal aan te nemen. Maar Rekie kopt hem in de voeten van Gudjonsson. AZ houdt dus de bal. Ook Berends is nu aan de rechterkant stijf aan de zijlijn. En via Rijnen en uh, Gudjonsson komt men eruit. Maar heeft AZ gewoon de bal. Maar kan het niet voorwaarts richting de goal van Zoet. Dat gaat Gouwenleeuw niet. Nu weer proberen. Steekt dan ook valt de helft van PSV op. Combineert goed met Berens. Komt vanaf de rechterkant die bal richting Gutmondson. Johansson rond Legt af op Elm. Maar het schot van Elm net buiten het strafstopgebied wordt gekraakt. En nu veel aanzetters voor de bal. Snelle uitbraak dus van PSV gewenst. Locadia legt de bal terug op Ruiz. Ruiz wacht heel lang. En dan zijn eigenlijk alle aanzetters weer terug in positie. Maar Her, Locadia. Ja, PSV heeft nog wel de bal. Maar het echte gevaar, zoals dat er dreigde te komen in een snelle counter, is inmiddels weg. Park, 2, 3 meter over de middenlijn. Rechts van hem staat Ruiz. Nog iets verder naar voren staat Locadia. Die speelt de bal vrij. Locadia gaat richting het strasselgebied. Locadia schiet. Maar het schot wordt wel aangeraakt. Nog door Gouwe Leeuw. En met een boogje uiteindelijk in de handen van Esteban. Het is het eerste schot op goal in de tweede helft. We spelen een. Een minuut of zes, maar dit is een makkelijke vangbal voor uh, Esteban, die toch bij uh, AZ wel enige tijd ter discussie stond. Het leek er zelfs op dat uh, de Belg die altijd op uh, de bank zit, de Winter, die we eigenlijk nog kennen van zijn speeltijd bij de Graafschap, dat die nou eens een kans zou krijgen. Maar Dick advocaat heeft er een hele winterstop over nagedacht en uiteindelijk Esteban toch uh, laten staan zal hij in deze wedstrijd geen spijt van hebben gehad. Want Esteban doet het tot nu toe prima. En de goal van Willems, daar had hij echt geen schijn van kans op. AZ kijkt toe hoe PSV nu weer de bal heeft. Arias, halverwege de helft van AZ, combineert dan met uh, Locadia. Krijgt de rechtsbekker hem weer terug. Ter hoogte van het schras op gebied, Maar heeft nu Gouwleeuw voor zich. En Viergever, die twee steken uit. Dan heeft PSV de mogelijkheid om snel te combineren. Nou, dat lukt vanaf de rechterkant. Sterker nog, dat lukt Depay. Nee, Maher om te combineren met Locadia. Uiteindelijk vanaf de rechterkant om Locadia heen te lopen. Dan krijgt hij die bal op maat mee. En schiet hij hem net buiten het strafschopgebied op de goal van AZ. Maar uh, niet voor het eerst dus deze wedstrijd. Een goede redding van Esteban. Die de bal uh, naast de goal tikt over de achterlijn. Het gevaar is dus nog niet weg. Want er komt nog een corner aan voor uh, PSV. Die is inmiddels genomen door Maher. Even kort naar Park. Dan krijgt Maher hem terug. Probeert Maher te combineren met uh, Schaars. Gaat uh, Maher naar de grond. Kijkt hij even naar Van Boekel, Maar die zegt nee joh, je struikelt over je eigen benen. Daar zat werkelijk geen been van AZ tussen. En dus probeert AZ er nu uit te komen. Willems voor contact. Maar Willems loopt op schaatsen zo lijkt het. Want die is al een keer uitgegleden. Moet dan met verenigde krachten op jacht naar de bal die Berends inmiddels heeft. En wie krijgt nou de overtreding mee? Nou, toch uh, Jetro Willems. Wat dat betreft heeft hij het gelukt. Dan heeft Berens net iets ergers gedaan dan uh, Jetro Willems in de ogen van Van Boekel. Die uh, ook een uh, verschoning aan heeft. Want uh, in de eerste helft, nou weet ik niet meer precies de kleur... maar had uh, Van Boekel in elk geval geen geel shirt aan. Dat heeft de arbitrage nu wel. Ja, ook zei ik, nat geregeld natuurlijk in het uh, eerste bedrijf van uh, deze wedstrijd. Ook alle spelers weer uh, fris met uh, witte broeken, witte sokken. Nou, met name PSV dan. Dat nu Park combineert met uh, Ruiz. Ruiz zoekt de linkerkant. Daar is Depay. Depay komt naar binnen... Dat kennen we van hem. Nu wil Depay schieten. Gaat hij nog schieten? Gaat hij nog schieten? Ja, dat doet hij nu. Maar het schot wordt gekraakt door Rijnen. Afvallende bal weer voor PSV. Het is een leuke wedstrijd waarin heel veel gebeurt. Dat gebeurde in de eerste helft en in de tweede helft gaan beide ploegen daar gewoon mee door. AZ met Schaars, balletje in de breedte naar Bruma. Bruma verder breed op de helft van AZ inmiddels met Arias. Arias daar met Park. Park neemt de bal aan, wordt naar de grond getrokken door zijn directe tegenstander. Een overtreding dus van wie is dat bij AZ Ortiz. En dan komt er dus een vrije trap aan voor PSV. Die alias vanaf de rechterkant alweer heeft genomen. Richting Ruiz. In de as van het veld Lokadia gevonden. Nog wel weg bij het schapsopgebied. Ook maar is daar. Daar is Ruiz weer. En dan gaat hij verder in de as. Nu naar Schaars. Die denkt we gaan de buitenkant zoeken. Jetro Willems heeft geroepen. Ik ben mee opgekomen. Bedien mij. Nou dat gebeurt. Hij krijgt de bal van Schaars. Dan gaat hij naar Depay. Depay wil eigenlijk... Um Willems de diepte insturen, Maar Willems gaat niet diep. Ja, dan kun je die bal ook niet sturen. En zo heeft PSV dus heel lang de bal. Nu via Schaars. En Bruma. Bruma komt over de middenlijn. Bruma besluit uiteindelijk een meter of 25 voor de goal. Maar is van afstand te proberen. Die bal van Bruma is veel en veel te hoog. Gaat over de goal van Esteban heen. De goalie van AZ. De doelman. Een van de uitblinkers in deze wedstrijd. Gaat een doeltrap nemen. Het is 1-0 na 55 minuten. Opent Govert van Brakel weer de deuren van de perstribune. Sven Kokkelman komt praten over de kunst van het interview. Ik vraag me wel af of het tijdperk van de talkshow met tafel met allemaal gasten eromheen... waar ook gelachen moet worden, niet een beetje voorbij is. Ook de gast is oud-voetballer en trainer Ernie Brands. Hij vertelt hoe je het allerbeste uit een team kunt halen. Je ziet gewoon dat je met een goede organisatie en dat de spelers weten wat ze wel en niet kunnen, dat je toch ja, heel ver kunt komen. En verder. Een gesprek met voetballer Ugo Yildirim en flitsen van de Eredivisie en de Australian Open. De perstribune, morgen vanaf kwart over twaalf. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ik ga naar Management Book omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad.